Eén ding is duidelijk in de hitlijst van Europa, Europa is klaar voor de zomer. De nummer 1, de echte zomerplaats zal het zijn voor dit jaar. Stroom mee. Alora Dans. Vijf weken in de lijst van Europa. De vorige week nog op 9. Deze week in één keer naar de hoogste plek van Europa. Op nummer 2 Shakira met Gypsy En Alicia Keys is de Empire State of Mind. Part 2 maakt de top 3 compleet. Deze week nieuw binnen Timberland. Justin Timberlake carry out. Shakira met Waka Waka. En Mika met KKS kwamen nieuw binnen. De rest mee nog een fijn weekend te wensen. Als ik nu naar buiten kijk, hoop ik dat het weer gewoon het hele weekend blijft. Want het is erg zonnig. Tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 Staatssecretaris van Defensie Jack de Vries treedt af en stapt ook uit de politiek. De CDA kwam deze week in opspraak vanwege een buitenechtelijke relatie met zijn ondergeschikte. De Vries zegt dat hij niet langer kan functioneren door de aandacht voor zijn verhouding. De Vries had aan de partij bedenktijd gevraagd om over zijn toekomst na te denken. De Vries zegt dat hij veel te danken heeft aan het CDA, maar dat hij de partij niet langer wil belasten met de discussie. Jack de Vries staat op de 15e plaats van de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, maar zal die CDA niet invullen. De man die gisteravond in Enschede drie mensen doodschoot en daarna zelfmoord pleegde... zat vorige week twee dagen vast omdat hij een van zijn latere slachtoffers had bedreigd. Dat heeft justitie bekendgemaakt. De slachtoffers waren een vrouw, haar zoon van negen en haar zus. Volgens de politie was de 33-jarige dader de ex-vriend van de vrouw. Vorige week deed zij aangifte tegen hem van bedreiging. Hij werd opgepakt en na twee dagen vrijgelaten. De negenjarige Ruben, de enige overlevende van de vliegramp in Libië, keert morgen terug naar Nederland. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. De oom en tante van Ruben die naar Libië waren gekomen vliegen met hem mee terug. Ook zijn Libische arts is aan boord. Die zal zijn collega's in Nederland informeren over Rubens toestand. Het ministerie heeft de media opgeroepen de jongen en zijn familie met rust te laten. Jongeren hebben gisteravond in Zaltbommel gevoetbald met een herdenkingskrans. Die was op 4 mei bij het oorlogsmonument in de stad gelegd. Een getuige belde de politie over de voetballende jongens, maar die kreeg ze niet te pakken. En dan het weer. Vandaag schijnt de, geregeld de zon en is op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Morgen is er alleen in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.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 Control Is this me? You wanna get crazy? Cause I don't give a <laughs> Conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non vi, riconoscerlo non puoi e sarebbe come se questo cielo in fiamme rica sei me. Solo per amore, hai sfidato il vento, e un rato mai ma diviso il cuore stesso, pagato il e riscommesso dietro a questa mania che resta solo. Come is questo zo. in piena risa zo. Het is niet zo. Het is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 that I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 There are things in my life I can't control. They say love are nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fold. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror, these spells. Finding out the secret, words to tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be fair, not superior. True like ice, true like fire. No one And I'm proud victory I'm lifting my balance on the tightrope to love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 Het ging sneller dan we dachten Wie verwacht er ook dat alle ooit zo groot kan zijn Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan kan?